Ray met het NOS Journaal. Amerika's even, dat denkt de directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, dit huis twijfelt nog of de foto's zal publiceren. De beelden zijn gruwelijk en kunnen tot gewelddadige reacties leiden in islamitische kringen. Ruim 56 miljoen Amerikanen hebben gekeken naar de toespraak waarin president Obama de dood van Bin Laden bekendmaakte. Ondanks dat de speech pas op het laatste moment werd aangekondigd, waren er toch meer kijkers dan bij de State of the Union. De toespraak werd in Amerika live uitgezonden op negen tv-zenders. Daarnaast was de speech via internet te volgen. In de Libische stad Benghazi is een autobom ontploft voor het hoofdkwartier van de opstandelingen. Niemand raakte daarbij gewond, maar de bom veroorzaakte wel veel schade aan het gebouw. Opstandelingen zeggen dat de Libische leider Gaddafi de westelijke stad Zintan heeft gebombardeerd. Er zouden 40 raketten op de stad neergekomen. Het is niet duidelijk of er gewonden bij zijn gevallen. Ook in de stad Misrata is het onrustig. Hulptransporten kunnen de stad niet bereiken door de vele vuurgevechten en mijnen in de haven. Volgens de opstandelingen waren gevechten rond Misrata weer opgeleid, maar door luchtaanvallen van de NAVO zijn de troepen van Gaddafi er niet ingeslaagd om de haven in handen te krijgen. Een Cubaanse sigarenmaker heeft een Havana gerold van 82 meter lang. De Cubaan had al een paar keer eerder het record verbeterd. Hij had dit keer negen dagen nodig voor zijn super sigaar. Samen met zijn assistenten rolde hij acht uur per dag om het exemplaar te maken. De 82 meter lange sigaar kan worden gerookt... maar voorlopig wordt de super Havana als reclameobject gebruikt. Dan het weer. Het is helder. Vannacht ligt de, vorst aan de grond. Overdag wisselend bewolkt, tint oosten oostenkans op een buit, wordt 12 graden op de Wadden en 16 in Limburg. Vanaf donderdag volop zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Pump up the volume! Pump up the volume! This.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 It's You were geeky getting down and dirty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 and cats who damn in thin bekannt.